Het jongetje was gisteren rond 1 uur aan het zwemmen... bij een strandje in de wijk Eiburg toen hij plotseling onder water verdween. Duikers van de brandweer brachten het jongetje op het droge. Hij is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Steeds meer Nederlandse ziekenhuizen richten een speciaal team op... voor de zorg in de laatste levensfase van patiënten. Inmiddels gaat het om zeker 22 ziekenhuizen. In de zogenoemde palliatieve zorgteams spreken zorgverleners met patiënt en familie over al of niet doorbehandelen... en wensen rondom het levenseinde. De teams besparen ook geld. Omdat er minder onnodig wordt behandeld, wordt per patiënt 1200 euro bespaard. De koopkracht is de afgelopen 15 jaar nauwelijks toegenomen... blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Bank. Per hoofd van de bevolking lag het besteedbare inkomen... vorig jaar maar net iets hoger dan in 1997... Het bruto binnenlands product is in die periode wel fors toegenomen met ongeveer 20 procent. Dat komt vooral doordat bedrijven en de overheid meer hebben verdiend. De overheid stak dat geld onder meer in zorg en onderwijs, dingen waar iedereen van profiteert. Hoewel de koopkracht nauwelijks steeg, is de gemiddelde Nederlander er dus wel op vooruit gegaan, zegt de Nederlandse bank. De nieuwe Belgische koning, Philip begint op 6 september aan een serie bezoeken aan uh, alle tien provincies in Vlaanderen en Wallonië.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 De vakbond wil met de klachten naar de werkgevers stappen om verbeteringen af te dwingen, zoals meer pauzes of extra ventilatie. Werken in de hitte kan volgens FNV-bondgenoten gevaarlijk zijn, vooral als de lichaamstemperatuur boven de 38 graden komt. Dat kan leiden tot huidaandoeningen, flauwvallen en hitteberoerte. De Toonderprijs voor striptekenaars wordt wegbezuinigd. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft er geen geld meer voor. De jaarlijkse prijs voor striptekenaars was nog maar drie keer uitgereikt.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 Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat voor Knoppen de Hocht. Twee kilometer file, daar staat een auto in brand. De rijbaan is daar dicht, de verkeer moet over de vluchtstrook. Het verkeer staat daardoor ook stil. Op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven... voor Knoppen de Leendeheide drie kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Waardenburg en Afritkerk-Driel drie kilometer. Daar staat de berm in brand, twee rijstroken zijn daar dicht. En op de A15 Europort richting Rotterdam... staat voor Spijkenissen, 5 vijf kilometer.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 In Duitsland start operatie Laatste Kans. Help voortvluchtige naties achter de tralies te krijgen. En het D-woord valt weer doping. Deze keer niet in de wielersport, maar in het Amerikaanse honkbal. Maar eerst de problemen voor KPN-klanten in, in Frankrijk. Ja, die kunnen al dagenlang niet bellen of bijna niet bellen. En dat zorgt zo langzamerhand naast een hoop ongemak ook echt voor problemen. Vinden ze bij de AWB.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 Patrice Heijsterborg van KPN. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, snapt u dat de AWB veel last heeft van die storing? Absoluut. Uh, Al onze klanten, ook de AWB en uh, andere zakelijke klanten... hebben natuurlijk uh, ontzettend veel, uh, ondervinden heel veel hinder... van deze grote, complexe storing. En dat we natuurlijk ten zeerste. Ja, waarom kan er eigenlijk niet gebeld worden? U zegt een storing, maar wat is er dan stuk? Nou, het, er zit een storing op het internationale verwerkingssysteem... en dat heeft te maken met het signaleringsverkeer. En het signaleringsverkeer zegt eigenlijk waar ben je. Dus op het moment dat je de grens overgaat... dan gaat je mobieltje automatisch zoeken naar een buitenlands netwerk... waar je gebruik van wil maken. Nou, en dat uh, het buitenlandse netwerk checkt natuurlijk of jij bent wie je bent... en welke diensten jij mag gebruiken. Nou, daar zit een storing in op de internationale connectie... met onze Franse counterparts. Dus dat maakt het heel erg lastig en complex om het op te lossen. Ja, is dat zo moeilijk om te repareren? De tijd zegt al vanzelf dat dit een hele lastige, unieke situatie is. En ook nog eens in een samenloop van omstandigheden... met de drukste weken in het meest favoriete vakantieland. Dus ja, dit is een, een unieke gebeurtenis... maar dan in de negatieve zin van het woord. Klanten van bijvoorbeeld Vodafone kunnen wel bellen. Kunt u dan niet gebruik maken van dat netwerk... waar Vodafone gebruik van maakt? Nee, het is niet zo simpel dat je je uh, klanten bij elkaar uh, raapt en op een ander netwerk zet. Dat, dat, zo werkt uh, de achterkant van de telecom uh, helaas niet. De achterkant uh, van de telecom, hebben... leg eens uit. Ja, dus ja. zeg maar de ICT, de netwerken en verbindingen die erachter zitten. Wat we wel hebben uh, bereikt is een alternatief voor onze klanten... Uh, die zich in, het, uh, in de gebieden bevinden waar Free Mobile, dat is een mobiele provider in Frankrijk dekking biedt. Die kunnen, als ze deze provider verkiezen als uh, uh, netwerk uh, operator op hun telefoon, dan kunnen ze weer bellen en sms'en. En deze providers zit met name in de steden, in de collezuur en langs de uh, bekende uh, autowegen. Ja, daar zitten wel een hoop Zo. Nederlanders. Want hoeveel Nederlanders hebben last van, uh, van de storing? Heel veel. Heel veel. En Noemen we ze kunnen het, niet het exact al? Oh, ah. Nou ja, we kunnen moeilijk de aantallen zeggen, want... We zien ze op dit moment gewoon echt niet in ons systeem. Uh, het signaleringsverkeer vertelt waar, waar je klanten zijn. Maar dat zijn er gewoon heel veel. Het is de drukste periode van, uh, van de vakantie. Ja, en we hebben veel klanten die nu op vakantie zijn. Dus ja, we hebben heel veel, uh, heel veel klanten die hier last van hebben. Wanneer doet alles het weer? Dat is helaas op dit moment nog niet uh, hard te zeggen. Het enige wat ik kan zeggen is dat we er keihard aan werken... met, met alle experts die, die mogelijk zijn rond de klok om dit op te lossen. Is het is, is echt is is is is is is is een heel groot probleem, begrijp ik. Het is een, een, een, een heel complex probleem en dat maakt het lastig. En, uh, je moet het ook gecontroleerd weer uh, terug op laten komen. En dat, dat maakt het gewoon ja, niet dat je 1, 2, 3 even een draadje verbindt of een stopcontact uh, even reset en, en het gaat weer. Helaas is dat niet het geval. Zit er voor de klanten van KPN die hier last van hebben wellicht een, een schadevergoeding in of een, een aardigheidje? Het spreekt voor zich dat wij onze klanten op gepaste wijze gaan compenseren. Maar onze eerste prioriteit is al onze klanten weer mobiel bereikbaar krijgen. Daar, daar werken we nu keihard aan. En stap twee is inderdaad uh, dat wij onze uh, klanten uh, nou ja, natuurlijk uh, tegemoet gaan komen. Dat Volgend jaar met z'n allen gratis naar Frankrijk en posten van KPN. Uh, we, we, de invulling is, is stap 2. Maar uh, we gaan ons eerst uh, richten op het oplossen van deze storing. Nou, su Ja, succes erbij. Patricia uh, Heisterborg van KPN. Dank u wel Dank voor dit ja. gesprek. Gaan we naar de zorg? Steeds meer ziekenhuizen richten een speciaal team op voor palliatieve zorgverlening. Dan maken zorgverleners tijdig afspraken met patiënt en naaste over de zorg en wensen in de laatste levensfase. Verslaggever Karen Alberts sprak met een nabestaande. De wens van mijn vader was om uh, thuis te kunnen sterven. En uh, geen behandeling meer. En, uh, dus, en de begeleiding en de zorg te krijgen die hij nodig had. Wat, wat had hij? Hij had uh, longkanker. En hoe lastig was het om dat te realiseren, dat thuis uh, mogen sterven? Of hoe makkelijk? Nou ja, een beetje dubbel. Het was, het, het was lastig en wat makkelijker. Het makkelijker omdat mijn vader zelf uh, twee kinderen heeft die verpleegkundigen zijn... En het lastige is dat je inderdaad ook te maken hebt met artsen die willen behandelen. En uh, uh, uh, uh, ook hun moet aangeven, zo van, uh, er is begeleiding nodig, want je ziet dat mijn ouders worstelen in deze periode. En mijn vader voelde zelf dat het, uh, uh, dat het steeds minder werd. En uh, daar had hij het heel moeilijk mee. Dus ik wist dat er uh, begeleiding nodig was wat kinderen niet aan hun konden geven, zeg maar. Meneer Baar, u heeft de vader van mevrouw Gokke opgezocht. Wat kon u voor hem doen? Eerst heb ik met de, de familie, de kinderen, toch ook nog even gebeld. ik heb de huisarts ook gebeld om me wat breder te oriënteren. Ik had ook van de specialist hier goede informatie gekregen. En samen met een verpleegkundige zijn we daar thuis eens gaan kijken. En we hebben met hun beide gesproken. Van, nou, waar, wat, wat mankeer je nu? Waar ben je ook bang voor? Dus we hebben ook adviezen gegeven van uh, uh, als je meer benauwd wordt, dan kun je dat en dat krijgen. Als je uh, angstig wordt of als je misschien was, die, hij was ook een beetje bang om in de wacht te raken. Dan kunnen we ook dan en dat voor jou doen. Zodat je, en ook uiteraard, uh, je, je hoeft niet meer naar het ziekenhuis. Dat hebben we ook verzekerd. Want we hadden de inschatting dat deze familie dat ook samen met de huisarts en thuiszorg kon. En wat ik me ook herinner... Uh, dat we ook toch maar eens kregen, goh, wat, wat gaat hier ook nog goed? Want deze mensen waren natuurlijk ook door de loop van de dingen van de afgelopen maanden ja, erg vermoeid geraakt. Die hadden toch ook wel heel veel aan de fiets. En dan, dan ben je ook niet meer zo breed kijken naar wat er nog wel goed gaat. En ik herinner me, hij was beschreven als heel benauwd, maar hij verwelkomde met een van stralende glimlach. En heel dankbaar was hij ook. En dat hebben we hem ook teruggegeven. Want... Het gaat er ook om dat je ook in deze crisis mooie dingen je ook kunt ervaren. En niet alleen maar de problemen benoemt. Ja. Weet u, mevrouw Gokken, was uw vader inderdaad blij met de komst van meneer Baar? Hij was heel bang om te stikken. Zo van, uh, nou, als ik zo'n dood moet sterven, dat wil ik niet. En de, uh, dokter Ba had hem toch kunnen overtuigen dat dat niet het geval was. En uit zijn ervaringen en, uh, en uit zijn werk, dat hij dat eigenlijk nooit heeft meegemaakt. Dus dat hij daar niet bang hoefde te zijn. Hij werd echt gerustgesteld. Ja, hij was daardoor wel erg gerust ge gerustgesteld, zeg maar. Maar ook als dochter voelde ik mij wel de telefonische gesprekken die ik heb gehad. Uh, werd ik ook gewezen uh, door dokter Baar om mijn eigen, uh, mijn eigen dochter te zijn. Omdat ik zelf vanuit de hulpverlening steeds op die manier erin ging... Vergat ja, ik soms. zelf verpleegkundige, maar u mocht ook gewoon verdriet hebben. Ja, maar dat vergeet je vaak dan. Dus omdat je in de hulpverlenersrol schiet, vergeet je soms wel om uh, kind te zijn en dochter van je vader. En dat werd me wel bewust na het gesprek met dokter Baar, zeg maar. En dat heb ik ook wel meegenomen de laatste week. En al met al terugkijkend, ja, het is allemaal nog heel vers, want uw vader is vorige week overleden. Maar is het goed geweest dat het team erbij bij is gekomen van dokter Baar? Ja. Ik, ik ben ervan overtuigd van wel en ik hoop uh, uh, mede hierdoor dat in de toekomst inderdaad sneller zulke teams erbij kunnen komen. He, want ik had het liever dan ook wel wat, wat, wat, wat sneller gezien, maar de resultaten die ik ervan heb gezien, ja, dat hebben we wel positief ervaren. Een bijdrage van Karen Alberts. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Het is 14 over 5. Het Simon-Wiesenthal-centrum is op zoek... naar de laatste voortvluchtige oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. Het is daarom vandaag een posteractie begonnen in vijf grote Duitse steden. Wouter Meijer, onze correspondent. Ja, naar hoeveel mensen is het Simon-Wiesenthal-centrum op zoek? Maar nou, dat weten ze niet helemaal zeker. Er is een top 10 die het centrum elk jaar aanpast en bekend maakt. Dat zijn bekende namen. Van sommige mensen weten ze ook gewoon wel waar ze zijn, maar de justitie wil ze niet vervolgen. Maar er zijn nog tientallen mensen die ze nog helemaal niet kennen. Ik heb het vandaag gevraagd aan Efraim Zurov, die organiseert en coördineert die zoektocht wereldwijd. En volgens hem zouden er wel eens rond de 60 kunnen zijn. We figured dat about 6000 uh, men en vrouwen served in de death camps en in de Einsatzgruppen, de mobile killing units. Het is a fair estimate that about 98% of them are no longer alive. That leaves 120%. En about half of them, maybe for medical reasons, can't be brought to justice. So we're thinking at least 60 or so. Yeah. Ja, re re hij rekent het voor. Hij zegt uh, het gaat ook om mensen die misschien geen hoofdrol hebben gespeeld, maar medeplichtig zijn. Uh, en als je begint met 6.000 mensen die, de, die in die kampen hebben gewerkt hebben bij de moordcommando's. Als daarvan nu nog 2% leeft, daarvan weer de helft medisch nog in staat is om terecht te staan, dan gaat het om ongeveer 60 mensen. Ja, het is via, via een postercampagne. Hoe gaat het dan precies? Nou, er zijn hier vandaag in Berlijn en ook in vier andere grote steden in Duitsland posters opgehangen op reclameborden. Het bedrijf hier in Berlijn dat de bus en de trimhokjes van reclame voorziet, werkt er ook uh, aan mee. Daarop hangt dan een grote foto van het toegangspoort van kamp Auschwitz-Birkenau en de tekst daaronder laat maar niet te laat. Er staat een website op en een telefoonnummer en de belofte dat men 25.000 euro kan krijgen voor tips die inderdaad tot vervolging leiden. Ja, en staan er ook namen en foto's op van mensen die ze nog zoeken? Nee, dat is onder andere omdat ze dus helemaal niet weten wie ze precies zoeken. Het zouden ook heel goed mensen kunnen zijn die men nog niet kent. Uh, en van heel veel mensen weten ze, ja, weten ze dat dus eigenlijk helemaal niet wie dat zijn. Denk je dat het, ja, dat het zal helpen deze actie? Nou ja, het is, het is lastig. Gedeeltelijk is het ook eigenlijk meer een soort symbool om druk uit te oefenen op justitie. Om mensen te vervolgen die men al wel kent. Maar er zullen zeker ook tips binnenkomen en dan is het natuurlijk heel lastig om die goed te onderzoeken. Our job, in a sense, is to filter the information, because in many cases, the information is not serious. Um, but in some cases, it is serious, and it can lead to a prosecution, as it has in several cases over the past 10 years. So that's our job, basically, to find the people, to try and find the evidence, and to try and convince governments to do what they have to do to bring these people to justice heel lastig, zegt hij. Uh, vaak leidt zo'n tip helemaal tot niks. Maar ze hebben de laatste tijd aan de andere kant wel heel veel nieuwe hoop gekregen door een aantal uh, zaken die gelukt zijn. Bijvoorbeeld het vonnis tegen Demjanjuk, die is twee jaar geleden veroordeeld. Voor het eerst uh, was dat iemand die veroordeeld kon worden uh, tegen wie geen persoonlijk bewijs is, wat hij specifiek gedaan heeft in het kamp Sobibor. Maar men heeft de argumentatie gevolgd, als je bewaker bent in zo'n kamp waar zoveel mensen zijn vermoord, dan ben je medeplichtig. Nou, met die argumentatie kun je veel meer mensen vervolgen. En vorig jaar is in Hongarije een van de meest zochten misdadigers, die dus echt op die bekende lijst van tien mensen stond. Uh, meneer Chatari, die kende men al, die zocht men en die is gevonden na tips van mensen die hem herkenden. Dus, zegt het Wiesentaalcentrum. het is zoeken naar een speld in een hooiberg, maar het kan nog steeds wat opleveren. Alleen het is ja, een race tegen de klok. Dank Wouter Meijer in Berlijn. En dan Edwin Gerritsen bij de ANWB met verkeersinformatie. Er staat 30 kilometer file in totaal. Twee files vallen op, drie eigenlijk. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, voor knopen de hocht, twee kilometer. Er staat een auto in brand, de rijbaan is daar dicht, het verkeer moet over de vluchtstrook. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, voor Afritkerk-Driel, zes kilometer. Daar stond de berm in brand, maar de rijstroken zijn inmiddels weer vrij. En op de A4 Amsterdam-Den Haag, voor het ringvertaakproduct, drie kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Edwin, dank je wel. En dan gaan we van de weg naar het water. Want de pleziervaart heeft last van de droogte. Aan de sluis in Doesburg, Paul Sanders. Dit is het geluid, Joost. Van, van, een, van een sluis die langzaam open gaat? Nee, dit is het, het, het geluid van het langzaam wegcijpelende water... uit de oude IJssel naar de IJssel. Er is een, verschil, een hoogteverschil van vier meter maar liefst. Zo. En ja dat, ja, dat is een flink stuk. En aan de ene kant is dat wel de bedoeling, hè? want het water moet stromen. Aan de andere kant is het ook weer niet de bedoeling. Want dat waterpeil in de oude IJssel... dat moet natuurlijk uh, op peil blijven. Daarom heet het ook peil. Nou, degene die daar alle verstand van heeft waarom er nu maatregelen worden getroffen. Want daar ga, daarom zijn we hier bij de sluis bij Doesburg. Er worden namelijk maatregelen getroffen om dat uh, waterpeil uh, goed te houden. En daardoor wordt er minder geschud. Oftewel, de pleziervaart kan minder vaak door uh, de sluis hier gaan. Nou, degene die daar alles van weet, dat is Jan Knuvers. Die is van het waterschap Rijn en IJssel. En ik heb afgesproken met hem. In het huisje... Nou ja, het is eigenlijk geen huisje meer... maar in ieder geval de werkplek van de sluiswachter, toch, meneer Knuver? Dat is een werkplek van de sluiswachter, een bedieningsgebouw. Ja, het is geen huisje meer, hè, net als vroeger? Oh, dat kun je zo zien. Hij kan uh, heel wat bruggen en sluizen vanaf hier bedienen. Ja, dit is een soort control room. Ja, zo ja. zou je het kunnen noemen. Ja, we kijken eventjes met de sluiswachter mee. Die is heel druk, dus die zullen we niet storen. Ik zie daar op een monitor al een binnenvaartschip varen. Dat is hier ergens vlakbij... Ja, dit is, we zitten hier in het sluiswachtershuisje in, in, Doesburg, in Doesburg. Er is een sluis bij die van hieruit bediend wordt. Maar verderop zit ook wat beweegbare bruggen. Die kan hij van hieruit in de gaten houden. Maar 17 kilometer verderop zit sluis de Pol. En daar verder nog een brug. En die sluis de Pol en die brug verderop... die wordt door hem ook van, op, van hieruit op afstand bediend. Ja. Waarom we hier zijn, dat heeft te maken met het weer. Met de droogte. Uh, er kan minder geschud worden. De pleziervaartjacht kan minder vaak door de sluis. Want het waterpeil moet op peil blijven. Waarom is dat zo belangrijk? Ja. Nou, we willen graag dat we hier in Doetburg uh, ons streefpeil... en de streefpeil is zomer en winter bijna vast op 10 meter. En uh, ja, dat, dat, dat houden we bijna altijd het jaar rond uh, zo vast. Het is van belang voor de kaders die langs de oude IJssel uh, zitten. De rivier ligt hier qua pijl wat hoger. Dan zie je aan beide kanten een andere rivier die wat lager liggen. Dus we proberen dat pijl zo goed mogelijk vast te houden. En als we 20 centimeter lager zouden zitten... dan geeft dat een gevoel van, van onbehagen bij de mensen. Maar dan zie je ook de oevers blootkomen. En ook voor de stukken natuur die we hebben is dat uh, minder wenselijk. Verderop liggen woonboten. Ook die wand komen scheef te liggen. En dat, kan, dat kan, kan vervelend zijn? Dat is vervelend voor die mensen, ja. De die breken en zo? Is, liggen ze scheef. Ja, daar komen dingen in het zicht die, die we normaal niet zien. dus Het is niet erg dat het al 10 keer 10 cm zakt, maar het moet niet te veel zakken. Maar veel meer vinden wij het belangrijk dat we nu wat beperkende maatregelen afkondigen... om het water zoveel mogelijk te sparen voordat we ook volgende week nog verder kunnen. En uiteindelijk hopen we natuurlijk allemaal op regen... maar op dit moment we proberen we dus wat beperkende maatregelen te doen... Uh, dat we volgende, de komende weken ook nog gewoon ons, ons uh, schutbeheer kunnen uh, uitvoeren. Ja. En heel kort, eigenlijk het enige gevolg daarvan is... is dat ja, de mensen wat langer moeten wachten voor de sluizen. Ja, op dit moment is de pleziervaart die dan uh, wat uh, tijd heeft om te, om te wachten... daar hebben we een beperking voor opgesteld. Als de sluis op een gegeven moment vol zit, dan wordt het ook wel geschud. Dus als je achteraan kan sluiten, dan heb je ook geen nauwelijks wachttijd... Maar op dit moment zien we ook wel dat er weinig. Uh, weinig, uh, is helemaal geen filevorming. Er zijn weinig schepen die komen. Uh, ook heel veel uh, bootjes hebt, die. Moet, ik moet u helaas. We hebben maar heel weinig tijd. Maar in ieder geval. De wachttijden worden dus wat langer. Maar ja, we zien nu een, leeg, een lege Oud-IJssel. Geen pleziervaart. Ja, dat klopt. Zondag waren er bijvoorbeeld 24 kuttingen. nodig. toen was het druk. Maar nu is het wat minder druk. We blijven wachten op de boot, Joost. Of ja. die komt, ja of nee? Nou ja, het begrip scheefwoners heeft wel een nieuwe dimensie gekregen. Hè? Dat zijn dus mensen op een woonboot die droog staan. Die wonen ook scheef, begrijp ik, als ik jou uh, Precies, daar hoor. Precies, ja. inderdaad. Gaan we naar muziek. Andy Burroughs, If I Had A Heart. Een single van zijn tweede album Company. I forget, Good, what that do? Radio sport. De eerste lange schorsing in het dopingschandaal in het Amerikaanse honkbal is bekend. Ryan Brown is voor 65 wedstrijden geschorst vanwege het gebruik van een groeihormoon. Dat betekent dat de honkballer van de Milwaukee Brewers dit seizoen niet meer in actie mag komen. Ronald van Dam, sportjournalist en volger van het Amerikaanse honkbal, een goede goedemiddag. goedemiddag. Ja, Brown is nu gepakt en geschorst, maar zijn er nog meer mensen die ja, een schorsing moeten vrezen? Ja, en daar zit uh, niet de minste bij. Het is een lijst van uh, ongeveer 20 spelers. Die, uh, nou, die is uitgelekt, of in ieder geval gelekt naar, uh, naar de media in Miami. En er staat ook de naam van uh, Alex Rodriguez op. En dat is iemand die in het verleden ook wel eens uh, uh, dingen heeft gedaan en niet mocht. Daar heeft hij ook uh, eerlijk doorgegeven. Van 2001 tot en met 2003. Grote speler, nu van de New York Yankees. Uh, een van de best betaalde hondballers in Amerika. En. Uh, ja, die wacht ook nog een hele grote schorsing boven het hoofd. Want die hebben dus al eens een keertje vals gespeeld. Dus uh, ja, dat is echt wel de grootste vis uh, die ze nog uh, kunnen gaan vangen. Ja, hele grote vissen, uh, maar ook heel veel vissen. Ja, twintig vind ik toch eigenlijk wel veel. Ja, het was een uh, het was natuurlijk een schoonheidsson uh, wat als dekmantel mantel vergeerde voor, uh, nou, ja, voor een uh, bedrijf wat in doping uh, handelde. En uh, daar kwamen dus ook een groot aantal hongboggels uh, kwam daar uh, met enige regelmaat over de, over de vloer. En, uh, ja, ik vind 20, uh, natuurlijk er spelen heel veel spelers in die, in die Major League, maar 20 vind ik een, een behoorlijk fors aantal. Ja, en slaat dit nieuws uh, in uh, in de Verenigde Staten? Want dat is toch wel, ja, lijkt me toch wel ernstig. Ja, zeker omdat het Ryan Brown betreft. Dat is toch een beetje een uh, jongen die moet vergelijken met, uh, ja, met Lionel Messi is voor het voetbal. 29 jaar, een van de grootste talenten die er rondloopt op de Amerikaanse hongbalvelden. Is al een keer MVP geweest een meestal een waardevolle speler. Hij heeft het meeste aantal runs in een seizoen geslagen. Is een fantastische speler, is pas 29 jaar. Vergeet dat ook niet. Hij heeft natuurlijk echt een voorbeeldfunctie voor de, ja, voor de jeugd, voor jonge hongballers. En hij uh, heeft in 2011 ook al een keer is die, uh, tegen de land gelopen. Toen kwam hij uh, met schrikvrij, omdat hij uh, nou, uh, niet helemaal goed was gehandeld met de doping uh, of met de stalen van hem. Maar. Uh, ja, nu, nu is hij dus opnieuw gepakt en uh, hij wordt al de lens Armstrong van het honkbal uh, genoemd. En vindt, zo vinden de volgers eigenlijk een beetje dat hij zijn excuses moet maken. Zeker naar de fans toe, maar ook gewoon naar het, uh, het honkbal als sport. Omdat hij de reputatie aan van zichzelf, maar bij ook van de sport, uh, behoorlijk heeft geschaad. Ja, want sommige mensen lopen dus meerdere malen tegen de lamp. Uh, een paar jaar geleden hadden we die, sandale, die schandalen met uh, Barry Bonds en Mark ja. McQuire. Uh, ja, zijn ze hardleers of is er echt wat aan het veranderen toch wel in die Major League? Nou, ik heb wel het idee dat er langzaam wat verandert, omdat er gewoon veel meer op doping werd gecontroleerd dan, uh, pak een beet zeg maar 10, 15 jaar uh, geleden. Deze jongen krijgt nu ook meteen 65 wedstrijden schorsing aan zijn broek. Er zijn meer gevallen bekend van spelers, maar dat zijn al wat minder bekende namen die tegen de lamp zijn gelopen en die gestraft zijn. Dus de die het bezig zitten wel bovenop. En ik denk dat ze, ja, dat ze in deze zaak gewoon harde strappen gaan uitdelen. Daar zijn ze begonnen met Ryan Brown. Uh, wat ik zeg, Alex, Rodriguez komt eigenlijk nog aan de beurt. Nelson Cruz, een hele goede speler van de Texas Rangers, staat nog op het lijstje. Dus ik denk wel dat ze hier ook wel een duidelijk signaal willen gaan afgeven naar, ja, naar de andere spelers toe. En Ik vond het wel mooi wat Dusty Baker, de, de... De manager van de Cincinnati Reds zei van ja, weet je, alles goed en wel met die Ryan Brown. Maar dit is, ja, dit is gewoon een goed voorbeeld wat je dus als jonge speler niet moet doen. Dat is dan misschien wel het beste wat eruit voort kan komen. En jij zegt 65 wedstrijden, dat is een grote schorsing. Ja, in, in de Nederlandse voetbalcompetitie zou dat ongeveer twee jaar zijn. Maar ja, die honkballers spelen zoveel uh, wedstrijden, dan mag je toch vrij snel weer gewoon aan de bak, toch? Nou, het is een derde van het seizoen. Hè, en uh, ja, goed, die schorsing kun je splitsen in, in vijf, 50 wedstrijden voor deze zaak. En nog eens 15 voor, uh, voor het activisme in 2011. Uh, het scheelt hem 3,3 miljoen in salaris. Vergeet het ook even niet, want dat was wel een van de grootverdieners ah, bij de Bobby Nou ja. Ja, oh ja, goed. Als je, als je nog 6 600, of 600, of 600 miljoen overhoudt op oh, de jaarbasis, mm, dan. Okay. Maar nee, dit, dit is wel een forse straf. En wat ik zeg, ik ben heel benieuwd wat ze met Alex Rodriguez gaan doen. Het kan zomaar zijn dat die jongen gewoon, want die is toch een beetje nadagen van zijn carrière. Dat hij gewoon daarna helemaal klaar is. Maar. Ja, Ryan Brown, het heeft echt een impact. Wat ik zeg, het is echt een van de grootste talenten die er is. En uh, dat ze deze jongen, ik vind, toch behoorlijk hard aanpakken. De rest van het seizoen gewoon klaar over op vakantie. Uh, ja, ik vind het wel een signaal, absoluut. Dank Ronald van Dam, een sportsjournalist en kenner van het Amerikaanse honkbal.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 Vandaag was het in de beeld de derde tropische dag op rij. Temperaturen boven de 30 graden. Dat was niet overal zo. Aan de kust stak een zeewindje op. Daar bleef de thermometer steken op een graad of 25. In het oosten van het land daar komen plaatselijk wat onweersbui tot ontwikkeling, ook in Limburg. Nou, vannacht is het dan meest droog en raakt het vanuit het zuidwesten langzamerhand bewolkt. Het koelt af naar zo'n 16 tot 19 graden. En morgen dan trekt een zogenaamd koufront over ons land. En dat koufront dat kondigt een periode aan met iets minder hoge temperaturen. Maar wel met vochtige lucht en een toenemende kans op regen en onweersbuien. En de eerste dag van die periode is dus morgen. In het hele land is er kans op wat regen. In het midden en het oosten gaat dat ook gepaard met onweer. In het oosten wordt het voor het koufront uit nog 29 graden... maar aan zee zorgt de koelere lucht voor maxima rond de 23 graden. Donderdag dan, dan is het overwegend droog en vrij zonnig bij 27 graden... en richting het weekend dan neemt de kans op buien met onweer toe... hoewel de zon zich ook regelmatig zal laten zien. Het verkeer Edwin Gerritsen bij de AWB. Er staan negen files. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, verknopen de hocht 2 kilometer. Daar stond een auto in brand. De rijbaan is nou nog dicht. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Daardoor ook een lange file op de A67, Vendo richting Eindhoven verknopend Leende Heide 8 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Waardenburg 4. En op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor het ringvataqueduct 5 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Zometeen in het NOS Radio 1 kijken we naar de beurs. Wat deed het aandeel KPN vanwege de verkoop van E aan Telefonica? En u hoort meer over de Royal Baby. Tot zo. Terwijl u wegdroomt op het strand van Hof van Saxe, ontdekt papa met de kinderen nieuwe werelden op hun zelfgebouwde vlot van de avonturenacademie. Want op Hof van Saxe is de hele vakantie van alles te beleven. Kijk maar eens op hofvansaxe.nl.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 Volop zomerplezier op Hof van Saksen. Kijk voor de beste last minutes op HofvanSaksen.nl. U hoort een aantal van de in totaal 103 saluutschoten... die eerder deze middag in Londen werden gelost... om het eerste kind van de Britse prins William en zijn vrouw Kate te begroeten. Al de hele dag staat de live-uitzending van de Britse nieuwszender Sky... in het teken van de geboorte van het prinsje. first glimpse of the royal baby as a special message of congratulations marks the changing of the guard ceremony at Buckingham Palace. George and James, you know, really popular there. James, Kate brother's name, of course. And George, that's, you know, I think it'd be George the VII, wouldn't it? Um, if he was a George. And Alexander, that's third in the bed. And here at Buckingham Palace, we'll have the very latest reaction to the new royal arrival as Prince Charles says he's thrilled and excited. And from the Muppets and everyone here in London shooting our new movie, congratulations. Uh, kind of makes you want to have a royal child of your own, doesn't it, Camille? No, not really. But, but, you really know how to kill a beautiful mama, don't you? Congratulations! Uh. Ja, nieuwszender Sky over de geboorte van het prinsje. En dus ook felicitaties van Kermit de Kikker en Miss Piggy voor het uh, koninklijk paar. Nou, wat weten we van de baby? Hij weegt een kleine 4 kilo. En zijn officiële titel is zijn Koninklijke Hoogheid Prins van Cambridge. Maar we hebben hem nog niet kunnen zien en we weten ook zijn naam nog niet. Nou, in Groot-Brittannië kunnen ze niet wachten om het kind natuurlijk van prins William en uh, zijn vrouw Kate te zien, te zien te krijgen. In de studio Hieke Jippes, welkom. Jarenlang correspondent geweest in Groot-Brittannië. Ja, krijgen we hem nog te zien vandaag. Um, wij gaan even rustig meespeculeren met al die mensen... Heerlijk, ja. die daar al 48 uur ook uh, uit hun nek uh, staan te speculeren... Um, het nieuws is in ieder geval, er is bevestigd... dat ze niet voor zes uur Engelse tijd, zeven uur onze tijd... Uh, het ziekenhuis zullen verlaten. Of ze vanavond al uh, uh, weggaan uit het ziekenhuis... het gelukkige paar met de baby of morgenochtend... dat uh, weet niemand, dat moet we gewoon even afwachten. Er is wel net een, uh, een lid van het, uh, van het personeel uh, gesignaleerd... die Zo. met een auto-zitje het ziekenhuis binnenkwam. Dus wie weet... Ja, maar moet ik me voorstellen dat dan straks de prins en, en, en, en de prinses met een maxi-cozy onder de arm, met prinsje erin, naar buiten lopen en dan de naam schreeuwen naar de journalist? Of hoe, hoe gaat dat? En, nee, de naam schreeuwen <laughs> naar de journalisten zeker niet. Uh, het kan best zijn dat. Ik geloof dat dat prins Charles uh, weken op een naam heeft moeten wachten uh, destijds. Het is niet al waarom, waarom, waarom is dat? Uh, de, de, de, een kwestie van uh, even nadenken of het nog even voor jezelf houden... of die het namen, gewoon niet ja, die zo belangrijk vinden. Misschien hebben ze nog helemaal geen naam verzonnen. Ja, dat kan toch niet... Um, ja. Ik heb geen idee of ja, willen ze ja. hem nog niet aan de... Maar ik moet je zeggen dat ik uit mijn eigen omgeving... hier ook dertigers ken, uh, jonge echtparen, die baby's kregen... en dat die, die pas na drie weken met de naam van de baby kwamen op het geboortekaartje. Ja, ja oké, okay, goed. Maar goed, uh, zijn, er wordt gespeculeerd natuurlijk over namen. Uh, de de boekmakers zetten in op George in de eerste plaats, James als tweede... en er komen ook nog uh, Alexander, Louis... Albert en dergelijke. Zo, maar hele traditionele voorbij. namen. Ja, maar dat moet natuurlijk wel. Je moet natuurlijk een, een, een soort lijn van opvolging ook in de namen hebben. naam van een oude koning, een voorganger? Bij wijze van spreken. Het is vrij onwaarschijnlijk dat die Wayne of uh, Wesley, of, uh, of ja. Wesley uh, wordt genoemd. Of Tyrone. Uh, dus dat vind ik een goede suggestie. Ja, ja. Koning Tyrone. Ja, dat vind ik wel goed klinken. Maar dat, dat, dat, dat zit hier niet in. Ondanks de modernisering wellicht van het Britse koninklijk huis. Uh, nou goed, de vader en moeder van Kees zijn een klein uurtje geleden op kraamvisite geweest. Laten we even luisteren. He's absolutely beautiful. They're both doing really well and we're so thrilled. Are the parents doing? Fabulously. Nou, dat waren de ouders. Ja, een prachtzoon dus. Ja, dat verwacht ook geen andere antwoord eigenlijk. Um, maar Williams vader Prins Charles en zijn oma Koningin Elizabeth zijn nog steeds niet bij het ziekenhuis geweest. Ja, waarom is dat? Nou, je verwacht natuurlijk van de koningin niet dat zij naar het ziekenhuis komt. Het ziekenhuis komt eerder naar haar, uh, om het zo maar te zeggen. Uh, maar de koningin is op uh, Buckingham Palace op dit moment. Dus misschien dat uh, Kate en William, als ze uh, het ziekenhuis verlaten, even bij haar langs gaan op weg naar, naar We Aannemen. Kensington Palace, waar zij in de toekomst uh, gaan, uh, gaan wonen. En ja, uh, prins Charles en uh, Camilla... die hadden twee afzonderlijke uh, verplichtingen elders in het land uh, vandaag... en die hebben zich daaraan gehouden. En wat netjes. Heel keurig, maar waarschijnlijk ook uh, in lijn met de wens van het uh, paar om uh, even onder ons bij te komen. In, in Nederland, kan ik me nog herinneren, hebben van Willem-Alexander en Maxima. die hadden zo'n moment dat ze zo'n heel mooi kussen met, met, met de, de baby's erop presenteerden aan het Nederlandse volk. Is daar ook in, in Engeland een soort traditie hoe ze dat doen? Nou ja, dat wordt straks de foto aan uh, boven uh, aan de stoep. aan de ingang van de Lindo Wing van het um, van St. Mary's Hospital Paddington. Waar ze uh, aankomen met uh, Kate en of William of allebei met uh, de baby in hun arm. En dan, anders dan bij uh, Diana, uh, nu mogelijk met de uh, verantwoorde babyseed al in een, ogen, in, in, in een auto verankerd. Want uh, ja, het is natuurlijk niet correct tegenwoordig. Daar worden ze dan ogenblikkelijk mogelijk op aangevallen om met de baby los in de auto weg te ja. rijden, zoals het met William nog gebeurde. Is dat toen gebeurd? Wat een, wat een schande. Ja, het is shock horror. Ja, en dat wordt eindeloos herhaald, dat soort fragmenten natuurlijk. Natuurlijk, en dat ja. wordt tot, in, uh, dat tot aan het einde der dagen wordt het uh, de ouders verweten dat ze niet het goede voorbeeld hebben gegeven dan. Wat kan ik nog meer verwachten de komende dagen? Je kunt nog meer speculatie verwachten over waar gaan ze nu precies naartoe. Gaan ze naar Kensington Palace? Gaat Kate met de baby naar haar ouders? Zodat haar moeder haar kan helpen met het wisselen van de luiers en, en het uh, op terugkomen. Uh, kloppen. Er wordt eindeloos gespeculeerd over borstvoeding. Uh, oh ja, uh, uh, ja, ja of nee. Um, uh, der, der, der, ze zullen, ze zullen uh, de wereldmedia uh, uh, op zich gericht voelen... en zich proberen om zich zoveel mogelijk uh, uit het oog daarvan te houden... voorlopig hen kennende. Nou, Midden in de zomer is het prachtig nieuws om ons mee bezig te houden. Hieke Jippes, hartelijk dank voor je komst naar de studio. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Op de markt zeggen ze altijd 'beentjes bloot, handel dood.' Maar eens uh, aan economieverslaggever Peter van der Meerschout gaat vragen of dat ook voor de aandelen uh, van de beurs geldt van vandaag. De AIX is in Amsterdam om half zes met 0,4% verlies gesloten. Ja. Hoe is de dag uh, verlopen, Peter? Nou, dat begon vanmorgen eigenlijk wel, uh, wel positief hè, met, met KPN. Die uh, presenteerden hun uh, verkoop van de Duitse dochter E. En daarnaast ook nog uh, halfjaarscijfers. De, aanvankelijk waren de beleggers wel antwoordelijk. Uh, over de verkoop van uh, die Duitse tak. 10 koerswinst voor het aandeel. Maar het eindigde toch toch net om half zes... met een plusje van 2,8 hoger. Hmm, waar daait dat op? Nou, twijfel. Eigenlijk was dat, uh, die geruchten waren gisteren al in de markt. En dan vanmorgen stapten daar mensen in. Die denken van, nou, kom, toch nog even vlug een, een, een, een, een snelle koerswinst pakken. Uh, het is ook een mooi bedrag wat daarvoor uh, wordt neergelegd voor uh, EPLUS. Er uh, wordt 5 miljard uh, do, um, euro cash wordt er neergelegd. Nou, daarmee kan... Uh, KPN uh, wat schulden aflossen, kunnen ze ook aandeelhouders uitbetalen. Maar het is allemaal eigenlijk nog wel onduidelijk of dat de mededingingsautoriteiten akkoord gaan. Uh, KPN houdt een aandeel in dat nieuwe bedrijf. Een nieuw bedrijf wat voorkomt uit uh, uh, Telefonica Duitsland en Samengevoegd Airplus. Nu zijn er dus nog vier aanbieders in Duitsland. Um, en dat worden er straks drie. En wellicht is dat dus eigenlijk een te sterke positie op de Duitse markt. Dus dan wordt er weer wat van afgeknabbeld. Nou, die halfjaarcijfers van KPN, die laten zien dat het bedrijf, uh, dat het, bedrijf het zwaar heeft. Er wordt nog steeds wordt, wordt minder gebeld, er wordt minder uh, gesMS. Omzet en winst die, uh, staan lager ten opzichte van, van vorig jaar. Moet je nagaan, Joost, we praten over een bedrijf dat in 2000 nog een aandeel had van ongeveer 70 euro. Eén aandeeltje KPN. En vandaag is het dus gesloten op 1,85 euro. Nou, dat zegt wel wat over wat er allemaal gebeurt. Uh, veranderd is in, in die tijd. En KPN moet gewoon stevig investeren, kan daar dus dat uh, geld van uh, Telefonica voor, uh, voor gebruiken in uh, supersnel internet voor de, voor de mobiel. Ja, dan hebben ze ook nog problemen in Frankrijk. Ja, ja, ja. Het komt allemaal bij elkaar. Dan verdienen ze voorlopig ook geen geld. Nee, Dankjewel, Peter van der Meerschout. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is toch wat drukker geworden op de weg. Er staat nu 40 kilometer file in totaal. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is de rijbaan nog steeds dicht... bij knooppunt de Hoogt. Daar stond een auto in brand. Het verkeer kan daar over de vluchtstrook. nog een lange file op de A67. Vendel richting Eindhoven voor knooppunt Leendeheide 10 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Voor knooppunt de Oude Rijn staat 5 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht de A12 Utrecht richting Arnhem is ook een aanrijding... tussen Afrit Oosterbeek en Waterberg staat vijf kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Edwin, dankjewel. De komende drie jaar krijgen 155 jonge onderzoekers een beurs van maximaal 250.000 euro per persoon. Het geld, in totaal 38 miljoen euro, komt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de NWO. Die vindt onderzoek belangrijk om als Nederland een kennisland te blijven. Verslaggever Martijn van der Zanden zocht uit naar wie het geld gaat. De 155 onderzoekers komen uit het hele land. Ik ben Suzanne Oosterwijk, ik ben een onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben Joris van Hoof van de Universiteit Trent. Hij gaat zich bezighouden met de leeftijdsgrens voor het kopen van bepaalde producten. Jongeren kunnen heel makkelijk alcohol kopen, Nou, dat weten we inmiddels. En eigenlijk de vraag die ik van alle journalisten heb gekregen de afgelopen jaren: van ja, hoe kan dat nou en hoe moet het beter? En daar kan ik me nu even goed mee gaan bezighouden. Susanna gaat onderzoeken waar morbide nieuwsgierigheid vandaan komt. Want waarom kijken we eigenlijk naar de meest gruwelijke filmpjes? Ik wil weten welke processen in het lichaam en in het brein daarmee gepaard gaan. Dus, dus hoe reageren mensen daar dan fysiologisch op? En uh, hoe wordt negatieve stimulus die mensen heel interessant vinden, hoe wordt dat gerepresenteerd in het brein? En dan staan we nu in het lab bij Niels Vreels van Wageningen Universiteit. Hij gaat bezig met. Ik ga onderzoeken welke muggen ziekten kunnen overdragen... tussen apen en mensen, en wellicht andersom. Dan moet ik vooral aan malaria denken of ook aan andere ziekten? Ja, voornamelijk malaria, maar er zijn meer... Eh, vooral ook virussen die worden overgedragen, ook door muggen. En we weten op dit moment niet welke muggen... nu voor die overdracht zouden kunnen zorgen. En wat hebben we eraan als we dat wel weten? Dan zou je bijvoorbeeld als je malaria zou willen uitroeien, dan zou je ook specifiek die muggen kunnen vangen die nog kunnen zorgen voor overdracht tussen apen en mensen. Dus je kan heel specifiek kan je kijken okay, welke muggen zijn er zijn en je zou zelfs middelen kunnen ontwikkelen die die muggen weg kunnen vangen of af kunnen stoten. Daar krijg jij 250.000 euro voor, net als die 154 anderen. Dat is veel geld. Ja, dat is veel geld, maar onderzoek is helaas niet goedkoop. Um, we, we hebben hier de labs die uh, draaiende gehouden moeten worden. Maar je hebt ook veel materialen nodig, zoals inderdaad uh, die muggenvallen. Uh, en natuurlijk uh, onderzoek in Afrika uh, gedeeltelijk. Dat uh, brengt ook kosten met zich mee. Ik kan me voorstellen dat mensen denken van nou, 250.000 euro in drie jaar. Dat is uh, netjes verdiend. Die moeten hard voor werken, maar dat is wel netjes verdiend. Ja, verdiende ik maar zo goed. Nee, want ik krijg een heel gewoon salaris. En uh, ja, zoals ik al zei, een groot deel uh, daarvan gaat op gewoon aan onderzoekskosten. Hoe belangrijk is dit dat jij deze beurs krijgt, deze subsidie? Het is voor mezelf heel belangrijk. Het is een prestigieuze beurs. Dus dat is heel mooi. En ik denk dat het onderwerp heel belangrijk is... omdat um, we echt iets doen aan het malaria-probleem in Afrika. En bijdrage van Martijn van der Zanden. Ja, het warme weer. Daar hebben we het vaak over deze dagen. Dat uh, leidt er natuurlijk toe dat veel mensen erop uittrekken... naar zwemplassen of andere recreatiegebieden. Maar ja, al dat volk laat natuurlijk weer een hoop rotzooi achter... Beheerders geven bakken geld uit om al die plastic flesjes en lege patatbakjes weer op te ruimen. Adriaan van der Linden van RGV, beheerder van 15 recreatieparken in Gelderland en Noord-Limburg. Hoe erg is het met de troep? Uh, het is behoorlijk erg, zeker na zulke drukke dagen. Dan ligt uh, het uh, liggen er, uh, liggen er toch meer dan normaal. Ja, dan zeg ik altijd, ja die vuilnisbak was vol. Dus ja, dan gooi je het er maar naast of ergens anders. Nou, bij ons is dat niet het geval. Uh, we hebben speciale vuilnisbakken waar meer dan uh, 2,5 kubus, 2500 liter aan afval in kan. Nou, voordat die vol zijn, moet je wel heel erg je best doen. Ja, dus het, het is toch een beetje de mens zelf die slordig is. Of wellicht asociaal? Nou, we denken wel dat dat voor een deel mentaliteitskwestie is, ja. En uh, dat mensen toch wat makkelijk uh, de rommel achter zich laten liggen. Ja, ze gooit gewoon weg. Nou, als ze weggooit, laat het gewoon liggen als ze vertrekken. Want ja, ze denken, u ruimt de rommel wel op, dat is de houding. Ja. Ja, wat kost dat allemaal? Nou, het gaat, we hebben het zeker, ik weet het bedrag niet precies, maar het gaat om inhuur van mensen om het afval op te prikken, het bij elkaar te harken, het in containers containers stoppen, het afval af te laten voeren. We hebben het zeker over tienduizenden euro's. Maar u verdient eraan, want ja, u bent beheerder of niet? Nou, kijk, wij proberen de, de, de, de gebieden zeg maar, tegen optimale... Uh, kosten in stand te houden. En het geld dat wij af, uh, moeten besteden aan het afvoeren afvoerend afval... Uh, besteden we liever aan het uh, bijvoorbeeld de plaats van in speel te stellen. Ah, want die moet extra mensen inhuren in om het ja. afval op te, ja. te ruimen. Hoeveel, hoeveel mensen gaat dat dan bijvoorbeeld? Nou, op deze dagen dan hebben we het zeker over een, een, een, een man of twintig. Ja, dat is best, dat is best fors. Maar dat is ja. voor die vijftien recreatiegebieden bij elkaar, begrijp ik. Ja. Ja. ja. Kijk, ik weet in Singapore, daar hoef je maar het, ja, het geringste op straat te laten vallen... dan krijg je een enorme boete... Zou dat iets voor ons land zijn? Nou, er staat al de mogelijkheid om boetes te geven. Je kunt 90 euro boete krijgen. En, uh, maar kijk, onze tactiek is niet dat we gelijk met bonnenboekjes willen gaan zwaaien... voor je mensen nog eerst op andere gedachten te brengen. Maar u mag als beheerder uh, bonnen schrijven? Wij, kunnen, wij hebben zelf ook buitengewoon opsproegingsambtenaren in dienst... die zelf ook bonnen kunnen uitdelen. Ja, maar nou, we beginnen altijd met de waarschuwing. Maar worden er uiteindelijk wel bonnen geschreven? Uiteindelijk uh, kunnen we bonnen schrijven, ja. Ja, nou ja misschien toch wat, wat strenger zijn... Ja, nou kijk, mensen komen er voor een prettig dagje uit. En we hopen dat iedereen het naar zijn zin kan hebben. En dan, dan past het niet uh, om als eerst met je bonnenboekje te gaan zwaaien. Maar dat is wel het uiterste middel wat we achterhand hebben, ja. Ja, misschien aan het eind van de middag iemand neerzetten en iedereen aanspreken als ze een handdoekje oprollen. Ja. Van hé, hey, doe eens normaal, man. Zoiets. Ja, nou, wij, wij, wij doen dat uh, door de dag heen ook, en, uh, maar helaas zijn er ook mensen die, daar, uh, zich, uh, die het altijd doen als je net je rug uh, toegekeerd hebt. Ja, de moderne mens is, is vreselijk lui. Adriaan van der Linden van RGV, beheerder van 15 recreatieparken in Gelderland-Noord-Limburg. Hartelijk dank voor dit gesprek en zo meteen weer opruimen, denk ik. Ja, dan gaan we naar een, een muziekje van uh, Melee, Beeld to Last.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 Het is 6 voor 5. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Jan van der Putten. Uh, iedereen weet nou wel zo'n beetje dat Kate de vrouw van Prins William is bevallen van een zoon. Maar dat betekent niet dat er ook een eind is gekomen aan de live blogs in de media en de gekte voor het ziekenhuis. Op Sky News geven kinderen adviezen aan de baby. Advies als niet overgeven op de schouder van de koningin. De klokken van Westminster Abbey luiden al uren. Mensen zeggen op Twitter dat ze daar gek van worden. En op YouTube staat een leuk filmpje van het oorlogsschip HMS Kent. De matrozen staan op het dek en vormen het woord boy met een kroontje erboven. En de petten gaan drie keer de lucht in. Same mooi, vriendjes! Nou, de stemming zit er goed in. En al dat optimisme onder de Britse consumenten is goed voor de economie. De Daily Mail knoopt er ook een bedrag aan vast. Deskundigen denken dat er 280 miljoen euro extra uitgegeven wordt. Bijvoorbeeld aan souvenirs. En in de Telegraph voorspellen deskundigen een geboortegolf. Want nu Kate een baby heeft, willen mensen ook een baby. Simpel toch? Nou, oh, nou ja, goed. <laughs> Dan het warme weer. en Gelderland hebben ze zo hun eigen manier om daarmee om te gaan. Dat blijkt uit dit bericht van Omroep Gelderland. Deelnemers aan het ponykamp in Del... reden vandaag niet op ponies, maar op kamelen. Want die kunnen, ja... Simpel, logisch natuurlijk. Beter tegen de warmte. Ja. De Duitse krant Bild schrijft dat de politie in Chemnitz in de deelstaat Sachsen. een auto van de weg heeft gehaald die was omgebouwd tot zwembad. De stokoude BMW Cabrio had een waterdichte zwembad blauwe binnenkant. en er zat echt water in. en hij kon nog rijden ook. Het ding was van vier jongens in zwembroek. en de bestuurder was dronken. En in Adelaide in Australië, wat een zomernieuws allemaal. heeft de politie een, een automobilist van de weg gehaald die rondreed zonder stuur. Hij was al opgevallen door. Twee lekker banden, toen gingen ze toch eens aanhouden. Tegen omroep ABC zegt de politie dat de man op de plek van zijn stuur een stuk gereedschap had zitten. Een grip tang. It goes beyond stupidity for anybody to be driving a vehicle in this condition, or even attempting to put it in motion. They observed inside the cabin that there is no steering wheel affixed. and the vehicle was in fact being driven with a pair of moldy grips. Verder was de bestuurder in Adelaide niet verzekerd. Zijn auto was niet gekeurd. Hij was net doorgereden na een ongeluk en had veel bekeuring op zijn naam. En verder was hij ook nog, ja, hoe kan het ook anders? Natuurlijk onder invloed van drugs. Het speelgoedgeweertje van de kermis in Tilburg heeft heel wat teweeg gebracht. Een Tilburgse familie gaat nu zelfs een klacht indienen tegen de politie. Meldt het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. Een jongetje van vier had het geweertje gewonnen bij het vissen op de kermis. Het geweertje ging het weekend mee naar Amsterdam... waar het kind het ding even uit het open dak van de auto stak. Dat was een beetje dom. De auto werd aan de kant gezet door zes politieauto's en een motor. De familie werd onder schot gehouden en moest op straat knielen... handen in de nek, maar niks aan de hand bleek uiteindelijk. Maar omdat een zwangere vrouw in de auto van Schrik Weeën kreeg... dient de familie nu toch een klacht in. Wat een nieuws allemaal in NRC Handelsblad. Geven betrokkenen en deskundigen hun mening... over het proces tegen Joep van der Nieuwenhuizen. De zakenman en bedrijvendokter werd vrijdag veroordeeld tot 2,5 jaar zelf. Van de nieuwe huizen zou onder meer de Rotterdamse haven-directeur... Willem Scholten hebben omgekocht. Bram Peper, goede vriend van Scholten, gelooft dat niet. Scholten deed het altijd uit liefde voor het vak, zegt Peper. En niet voor het geld. Anders was hij wel topman bij de NS geworden. Ja, en hoe kan het ook anders? Veel beesten in het parool, ook echt zomers nieuws. Op de voorpagina enorme afbeeldingen van de fruitvlieg, de muid... De meid, de luis en de flow. die zitten gewoon bij ons in huis. En in Amstelveen ligt de sloop van een schoolgebouw al weken stil. Er zijn twee vleermuizen gezien en die zijn wettelijk beschermd. De wethouder is bang dat het pand binnenkort in brand vliegt... als het niet snel gesloopt wordt. Wat een nou, ja. Automobilisten en beesten houden <lacht> ons bezig deze dag. En zometeen na zessen gaan we weer verder. Onder meer met de serie van Louis Dekker over de economie op de Wandeneilanden. al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse zomer. Dan kom je niet op twee dingen. Two dus ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen deze week leven na de sport. Zometeen Marieke Wijsman. Na haar schaatscarrière ging ze naar de politieacademie. Ze is nu politievrouw op Ameland. Twee dingen. Zometeen tussen acht en half negen. Radio, Radio 1. Het nieuws van alle kanten.